Gestart. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 9 uur. Dit is Eva de Jong met het NOS-journaal. Bij het karbietschieten in het Brabantse Disse is een 23-jarige man om het leven gekomen. Hij raakte vanmiddag zwaar gewond en werd in zorgelijke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed hij aan zijn verwondingen. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. Zo'n 40 mensen zagen het gebeuren. De politie regelt slachtofferhulp voor hen is dit jaar voor een recordbedrag aan vuurwerk verkocht. De branchevereniging Pyrotechniek Nederland zegt dat er straks voor 110 miljoen euro de lucht in gaat. Twee jaar geleden, voor het afsteekverbod vanwege corona, was er ook sprake van een record toen van 77 miljoen. De stijging komt voor een deel doordat vuurwerk duurder is geworden. Maar volgens de branchevereniging zijn mensen na twee jaar vuurwerkverbod extra enthousiast. Het was op oudjaarsdag nooit eerder zo warm als vandaag... sinds de metingen begonnen in 1901. In de beeld was het aan het eind van de middag 15,7 graden, meldt het KNMI. In Limburg werd het zelfs 17,6 graden. Het is de vierde keer deze eeuw dat het warmterecord voor oudjaarsdag wordt gebroken. In 2006, 2017 en vorig jaar gebeurde dat ook. De Amsterdamse kunstenaar en tijdschriftenmaker Willem de Ridder is overleden. Op zijn website staat dat hij donderdag na een kort ziekbed is gestorven. De Ridder was mede-oprichter van het jongere tijdschrift Hitweek... en een van de oprichters van concertzalen Paradiso en De Melkweg. Verder had hij 20 jaar lang een radioprogramma... op de Amsterdamse zender Radio 100. Ook trok hij veel op met Wim T. Schippers. Een van de bekendste kunstuitingen van de twee... is het uitgieten van een flesje limonade door Schippers in de Noordzee. Willem de Ridder was 83 jaar. Het weer, vooral in het noorden nog regen. Er staat een stevige zuidwestenwind met aan de kust kans op harde windstoten. Vannacht droog met minimaal rond 10 graden. Nieuwjaarsdag is weer wisselvallig met veel regen en wind. En dan wordt het 10 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een viel in onze regio op de A10, het Koenplein richting het Amstel. Tussen Oostdorp en Amsterdam buiten Veld het hier kleine 10 minuten vertraging.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 En welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk hier op CFM Zandvoort zaterdagavond, de laatste zaterdag van 2022. We gaan op naar 2023. Ja, is dus, uh, gezelligheid op de radio. Voorheen hadden we altijd uh, hier bij CFM praat ik over jaren terug, groot feest met uh, bijna alle collega's van CFM Zandvoort. Want tegenwoordig uh, mag ik het in mijn eentje doen. Ja, uh, gezellige boel allemaal, een hoop drank en uh, een hoop lekkere muziek is open en we eten hier. Met The Love I Need, The Jackie Duff, zaterdagavond. Een wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. Onderweg naar een nieuw jaar, 2023. Dat doen we natuurlijk met alleen maar mooie, lekkere muziek. En straks in de tweede uurtje, DJ Mauso, de Global Housewives. En dit keer uh, heeft hij uh, een uh, beetje een eindejaarsmix gemaakt. Ik heb hem een bak met platen gegeven. Ik zeg, dit, is, uh, dit zijn de platen van het afgelopen jaar die je uh, gedraaid hebt. En maak maakt daar iets moois van. Dus uh, hij heeft zijn best gedaan. En uh, ja, hij had weinig tijd, maar uh, er is toch iets leuks uitgekomen. En straks in het derde uurtje vliegen wij helemaal naar Italië... met het beste van de clubs uit Italië... met DJ Cavascelli. Met ook weer een heleboel lekkere muziek in de mix. Jouw begin van het einde van het jaar. Zaterdagavond met een hoop lekkere muziek. Dat is nog een beetje triest nieuws. Vorige week kreeg ik het binnen in mijn uitzending. Ja, toen was ik eigenlijk te laat om het, uh, hè, om het allemaal te vertellen. Maar uh, tijdens de uitzending vorige week werd het bekend... dat er iemand overleden was. Ga ik je straks meer over vertellen. Maar eerst nog even muziek. Onderweg Black and Crown, maar eerst die crazy Beats en Dragonfly met Got The Love The House of Prayer remix ook een oude gouden klassieker die bijna elk jaar in een nieuw jasje short gebracht je hoort hem nu hier op CFM Transport. Uh, Zandvoort zo so, plaaggeblek, een beetje te veel bier Crazy Pizza, Dragonfly en Got The Love nu hier in The Nightwalk Needless, but we come one. Yeah. Is, uh, officieel heet die, heette hij uh, Maxwell Fraser. Hij werd bekend onder zijn artiest Maxi Jazz. Uh, en uh, vorige week uh, in de uitzending uh, kreeg ik dat te horen. En ja, toen was het eigenlijk te laat om nog te vertellen. Ik denk, nou volgende week gaan we er aandacht aan besteden. Want ik had toch geen muziek van hem bij me. Hij is uh, uh, bekend van Fatalist. Hij is op 65-jarige leeftijd uh, overleden. Dan maakte de groep uh, bekend in een statement op uh, social media. De groep zegt kapot te zijn. Fraser overleed thuis in zijn slaap. In de nacht van vrijdag op zaterdag. Dat uh, was uh, voor, uh, voor kerst. Hè. Hij woonde in Londen en was al een lange tijd ziek. Ernstig ziek zelfs. Hij was een man die ons leven op zoveel manieren heeft veranderd. Hij gaf de juiste betekenis, een boodschap aan onze muziek. Hij was een prachtig mens met tijd voor iedereen en een wijsheid die zowel diepgaand als toegankelijk was. Het was een eer en een waar genoegen om met hem te werken. Al de groep zo schrijven ze. Beatles had in het verleden wereldwijd eerste met nummers als Insomnia, God is a DJ, Reverence... en het eerste album van zanger uh, Maxi Priest, producer Rola en DJ en pianist Sister Bliss... Verschenen in 1996. En dat was het jaar nadat Feteless werd opgericht. De groep stond op een aantal van de grootste festivals ter wereld. In 1999 kwam Fetels naar Nederland voor een optreden op Pinkpop. In deze editie van het festival ging de, boek, de boeken in vanwege een aardbeving... die bezoekers destijds veroorzaakten door de muziek van de groep. En in februari 2023 had Maxi Jazz nog een optreden gepland... in een poppodium 013 in Tilburg. Ja, hij is er niet meer. Hij was ernstig ziek. En ja, toch erg jong overleden, 65. Ik 60 jaar oud, vandaar ook net op de radio Fateless met We Come One. En nu nog een grote hit van Fateless hoor je nu met God is a DJ. This is my church. This is where I heal my hopes. It's a natural for watching shape. friends, enemies becoming friends when bitterness ends. This is my church. This is my job. <laughs> God is a DJ <laughs> in the mix. Canned. Mera DJ, dile a ella que me lo ponga pa' atrás. Melek de... Dile a ella que me lo ponga ae Een wandeling over het strand, door de tuin en het centrum van Zandvoort. Ja, klinkt een beetje verkouden. zou je denken, van corona. Nou ja, eh, tegenwoordig is iedereen ziek, het is de tijd van het jaar. Ik heb eh, voorhoofd ontsteek, zoals ze dat tegenwoordig noemen. Gelukkig geen corona, maar ja, geef het beestje daarna mee, met niet verkouden. Heb wel hoofdpijn, nou, dat gaat alweer een beetje beter. Maar ja, hè. de laatste uitzending van eh, 2022, die moeten we gewoon bijwonen natuurlijk. Onderweg naar 2023 met alleen maar de lekkers muziek hier in de Nightwalk. Straks DJ Mauto. De beste van 2022 in de mix op de radio. En straks in de DR Luce vliegen we helemaal naar Italië. Met het beste van de clubs uit Italië met DJ Caval En zo weer het even tijd voor uh, de party update. Wat voor leuke feesten er allemaal gaan op deze zaterdagavond. De laatste zaterdag van 2022. Nou, zoals altijd zo, zo, zo, beginnen we eerst met de Escape in Amsterdam. Er is uh, wekelijks brainwash, maar vanavond niet natuurlijk. Vanavond is het New Year's Eve. Onderweg naar 2023. Begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend in de Escape natuurlijk in Amsterdam. Amsterdam is op het Rembrandtplein. En voor meer informatie, check de website escape.nl. Met natuurlijk onze eigen zandwisser, Raimundo. Hij is van de en Vanavond heeft hij uh, meegenomen, want hij heeft de line-up in handen: Jack E. Kerry, Jennifer Cook, Lucas Wayne, Laura van Dam, Miss Sugarware, Free Energy, Sexy Mr. S on Sex, MC Janto. En er komt nog veel meer vanavond, dus in de Escape New Year's Eve. Onderweg van 2022 naar 2023. En tot vijf uur keer lekker genieten van het uh, uh, uh, onderweg naar het nieuwe jaar. En nog een leuk feestje. Vanavond is uh, een stukje verder. In Club Air vanavond de Girls Love DJ's. New Year's Eve. Begint op 10 uur. Duurt tot 6 uur in de ochtend. Een uurtje langer dan in de scheep. Club Air, daar moet je wezen. En dat is uh, vanavond voor uh, meer informatie air.nl. Met onder andere Girls Love DJ's. Johnny 500. Child's Play. Rico Sout. Nina Zanetti. En hosted bij Louis Joe. En uh, de rest uh, die wordt daar aangekondigd. Dus uh, vanavond dus in uh, Club Air. Girls Love DJ's. Uh, New Year's Eve. Dus, uh, gezelligheid tot uh, in de ochtend 6 uur. En een leuk feestje om uh, 2023 leuk te gaan starten. En nog een feestje, een feestje is Encore in de Melkweg in Amsterdam. Vanavond Encore New Year's Eve. Begint om 10 uur. Duurt tot 6 uur in de ochtend. Twee uur eerder dus dat is dat ze normaal beginnen. Ze allemaal in de Melkweg hè. Encore in de Melkweg in Amsterdam. En voor meer informatie check de website encoreamsterdam.nl of melkweg.nl. Met onder andere in de main area hip-hop RB en more. De DJ Line. De DJ Line Up. Uh, die daar horen. In de backyard area... Avro Beat, uh, Amma Piano en Dancehall. En ook uh, hebben ze nog een throwback area... met uh, 90s en uh, Zero Hits. En uh, voor meer informatie... check even Ancora aan elkaar. geschreven Ancora Daar vind je al die informatie. En nog een mega feestje vanavond... in, uh, in Avast Live. TikTok Tok New Year's Eve... in Amsterdam. Begint om 10 uur... duurt tot 6 uur in de ochtend. Beurt allemaal in uh, Avast Live. Dat is tot 6 uur in de ochtend... Uh, hip-hop, house, trap, classics, pop en R&B. En uh, voor meer informatie, TikTok uh, en Lange IE, dat oftewel Eve.com of, uh, Eve. of Avast Live, daar vind je al die informatie. En onder andere Anton, Bilal Wahib, Fleming, Kevin, Chris Cross Amsterdam, Christine D, Italy, Irwan, Biggie, DJ uh, Deliven en uh, Michel Kadel en many others. Vanavond dus, uh, TikTok New Year's Eve in uh, Avast Live in Amsterdam. Natuurlijk, hè. dat is natuurlijk hè, bij de Bijl, maar, hè, de Johan cruijff Boulevard naast de Tegenover uh, de arena waar uh, Ajax speelt, natuurlijk. Hè. En dan uh, nog een laatste feestje. En nou, ja, er zijn er veel meer, natuurlijk. Maar te veel om op te roemen. Vanavond Awakenings New Year's Eve. Het begint om 9 uur. Is al begonnen, dus gelijk met ons. Nu tot 8 uur in de ochtend. Het gebeurt allemaal in de gasthouder Westergastfabriek. Dat is uh, vanavond techno. Zoals je gewend bent bij Awakenings. En voor meer informatie, check de website uh, Awakenings. Awakenings.com. Awakenings.com of Westergasfabriek.com Met onder andere Grace Dahl, Joe Houser, Joris Ben Pot, Hilario. Alicante en RB. Die zal afsluiten tussen 6 en 8. Vanavond dus uh, Awakenings, New Year's Eve. In de Westergastfabrieken uh, in Amsterdam. En tot zover de feestjes. En natuurlijk ons feestje. We zijn bij tot aan middernacht. Met straks. Vanaf 10 uur. DJ Mouse Met de best of 2022. In de mix. En ook nog straks uh, gaan we naar Italië. Met de best van de Italië. Met DJ Cavaskelli. Dan gaan we nu veel met muziek. Dan Oaks in de Melody Man. Met Get Close. I need you to Van uh, Mike Miltrain met What Time Is It. Nou, het is nog geen tijd, kan ik je vertellen. Het is nog zeker twee uur te gaan voor, uh, voor uh, de jaarwisseling. En een hoop vuurwerk, uh, hè? waar het nog mag natuurlijk. In sommige plaatsen mag het al niet meer. Steden Rotterdam is het zwaar verboden. In de zandvoort weet ik het niet eigenlijk wat daar uh, de regels zijn. Kralvuurwerk, niet siervuurwerk, wel geloof ik. Nou, uh, kindervuurwerk, hè, dat mag altijd afgestoken worden. Maar daar zitten ook aardige krallen tussen. Maar in ieder geval geen, uh, wat is het? Cobra 6 en Cobra 8, want uh, er gaan uh, veel ongelukken mee gebeuren. Uh, ramen die sneuvelen, handen die verdwijnen. Hopen we allemaal niet, maar uh, ja, hè, ongeluk zit in een klein hoek. Dus als je straks vuurwerk gaat afsteken, leg het neer. Hè. Dat deed ik ook vroeger nooit hoor, maar leg het op de grond, steek het aan en dan uh, hou heel ver afstand, want anders uh, hè, krijgen we ongelukken en dan hebben ze het ziekenhuis, uh, hebben ze het erg druk en al die ambulances, ook. Dus uh, als we elkaar niet bespreken, wees in een heel goed uiteind, een gezond 2023. zometeen DJ Mausel... met zijn Global House Vibes. Het beste van 2022. Straks vanaf 11 uur... vliegen we helemaal naar Italië. met het beste van de clubje... uit Italië met DJ Cavaskelly. Vroeger nog hebben we heel wat muziek. Nog Kevin McKay. Nash, Nasty. Met Dennis Velpo. Met Work. Oude, gouden klassieker... in een nieuw jasje. Maar eerst hoor je hier... Uh, Young uh, Spook. Met House Item. En ik kom zo nog even bij je terug. Hè. Maar eerst muziek. Want daarvan zit je aan je radio gekluisterd. Onderweg naar 2023 in this house everybody is equal everybody's moving to the same beat all night we all getting driven by the same kick drum we all getting grooved to the same bass lines all night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 Club, Tech House, Deep House, DJs, and more. Nightwalk's main stage, hosted by Mario Zanfords. multimodal Maria Maria, Ja, het was takkend diep met Maria Maria, ook een oude, gouden klassieker in een nieuw jasje gestoken. En daarvoor muziek van Kevin McKay, Opa Nasty, Denise Belpone, en met uh, Work. Dat is natuurlijk een oude, gouden klassieker in een nieuw jasje gesproken. In een nieuw jasje gestoken. Niet gesproken, maar gestoken. Jongens, ik heb te veel bier op. Het gaat niet meer goed komen. Zometeen DJ Mauser met zijn Global House vibes. Het beste in de mix uit 2022. Alle grote knallers van dit jaar. Allemaal in de mix achter elkaar. En straks in het derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië met het beste van de clubs uit Italië. Met DJ Cavas Kelly. En nogmaals, als we elkaar niet meer spreken, ik wens je een goed en gezond 2023. Maak er wat leuks van. Niet te veel drinken. Kijk uit voor je handjes met vuurwerk. En ik zou zeggen, misschien het met elkaar straks nog spreken. En anders spreken we elkaar volgend jaar. Want dan zijn we er weer met een nieuwe aflevering van de Nightwalk. Voor nu, Hot Swing, You and I. En dan uh, is het tijd voor uh, het nieuws en weer. Vanuit Hilversum en dan is het tijd voor DJ Mouse op. Met In de Mix het beste van 2022. Ik zou zeggen, blijf luisteren. Tot zometeen. Na de break.